Dit is de late avond van Norbert Ketting. En die werden geopend de, door de Kings met Wonderboy uit de jaren 60. Welkom bij de late avond, 26 januari. Het is net 11 uur geweest en wij gaan de laatste uur van de dag nog even vullen... met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond hedendaagse Afrikaanse kunst die je blik verruimt en 2026 hoopvol inluidt. Met Joke Bakker van Open Art Exchange. We duiken in het sociaal domein met Martijn Vroom in zijn wekelijkse column waar beleid alles, behalve saai blijkt. En we sluiten af met een bijzonder moment, de 25.000ste wens van Stichting Ambulancewens. Een indrukwekkend getal met een groot hart, verteld door directeur Kees Veldboer Junior. Dat alles hier in, in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. En dit is Neil Diamond met Suleyman. Veel plezier met de late avond. Come see Ride On the night Sun becomes sous ja, les monds, sous Soulez, -mo, Soulez, sous Soulez, Soulez, sous Soulez, Sou, Soulez, sous sous sous sous ZANG Call Van Tim Knol hier in de late avond. Straks hedendaagse Afrikaanse kunst die je blik verruimt en 2026 hoopvol aftrapt. Nou hoe en wat dat horen we straks aan tafel Joken Bakker van Open Art Exchange. De volgende man die komt deze zomer naar Nederland samen met Anderson Paak. Ik heb nog geprobeerd kaartjes te krijgen. Ik had 220.000 mensen verwarmen. Het is dus niet gelukt. Just the way you are van Bruno Mars.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 We praten over de nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange en daarvoor is Joker Bakker in de studio. Welkom Joker. Dankjewel. Ja, Open Art Exchange, elke keer weer nieuwe groepstentoonstellingen met het thema Afrika hè. Ja. En dan noemen jullie het Hello 2026. Wat gaat er precies gebeuren? Wat kunnen mensen nou, naar Hello, komen kijken? Hello 2026 is eigenlijk een één um, in een serie. Dat is onze traditionele nieuwjaarstentoonstelling. En die stellen we meestal samen uit highlights uit onze eigen permanente collectie. In combinatie met zeg maar, de nieuwjaarsborrel om iedereen hmm. gelukkig nieuwjaar te wensen. Een uh, terugblik op wat je allemaal gedaan hebt dan? Ja, een terugblik. En meestal ook ja, een beetje een blik vooruit. Maar meestal, ja. Ja. Wat kunnen mensen? Ja, Afrikaanse kunst, denk ik. Meer en ja, Afrikaanse kunst natuurlijk. En ja, wij bedachten dat we voor de, de opening van het nieuwe jaar... dat we eigenlijk vooral een beetje een hoopvolle selectie wilden laten zien. Omdat er natuurlijk uh, ja, in de huidige geopolitieke situatie natuurlijk heel veel gebeurt... en uh, er heel veel angst en verdeeldheid is. Mm -hmm. En wilden we wilden eigenlijk een, een selectie laten zien van een aantal kunst, ja, kunstenaars... die ja, voor hun idealen strijden en die ook hoop bieden aan mensen, dus we hebben eigenlijk een hele hoopvolle tentoonstelling gemaakt. Vooral en neem je dan het wereldgebeuren mee in de kunst? Wij zijn niet politiek, wij zijn niet, nee. maar het gaat meer over dat. Kunst is heel goed om te laten zien dat er ook andere dingen zijn die belangrijk is. Dat samenhorigheid belangrijk is. Mm. Dat solidariteit belangrijk is. Dat het milieu belangrijk is. Dat er gewoon zoveel dingen die positief zijn uh, en waar je op kunt focussen. En dat wij mensen eigenlijk allemaal gelijk zijn, weet je. En dat we nou, niet, ja. uh, hè, dat we ons niet hoeven af te zetten tegen elkaar. En het, dat je bijvoorbeeld afval kunt recyclen en daar een nieuw leven aan kan geven... en daar iets moois van kan maken. Ja, In plaats van dat je uh, je focus op de negatieve kanten van het leven... kun je je ook op de positieve kanten focussen. En dat zijn wij ook. Dat is ook onderdeel van ons mens zijn. De argeloze bezoeker, die komt kan die, die boodschap ook zo begrijpen... of heb je daar meer voor nodig? Uh, ja, we hebben een aantal kunstenaars geselecteerd. Elke kunstenaar heeft zijn eigen verhaal... en zijn eigen soort kunstwerken. We hebben uh, gerecyclede... Uh, hele vrolijke kleurige uh, sculpturen uit Côte d'Ivoire. Uh, we hebben uh, ja, een beetje surrealistische werken van Casca uh, met een soort uh, ja, straatportretten. We hebben een, een van Armand Boua uit Côte d'Ivoire, een hele bekende en ook een hele goede kunstenaar. We hebben bijzondere mixed media werken gewoon van, over straatkinderen, mm -hmm. uh, die zeg maar met een uh, soort verschillende lagen van karton en verf. Okay. Uh, ja. Uh, die, die, maar goed, dat moet je maar komen je moet kijken. Moet je zelf komen kijken, denk ik. Ja. Dan zie je allemaal wat er uh, ga, ja. is gebeurd... en uh, alles wat daarmee te maken heeft. De toontstelling loopt tot uh, 7 maart, begreep ik. Ja. En maar daartussendoor hebben jullie ook nog wat anders. Gluren bij de buren, als ik dat noem. Ja. hé, hey, hoort dat bij jullie thuis? Ja, dat, het is, niet, uh, dat is een festival... dat, dat in uh, Schiedam en Rotterdam plaatsvindt... en waarin mm -hmm. uh, traditioneel aandacht is voor de performing arts... Uh, en het idee achtergluren bij de buren is dat ja, allerlei soorten vormen van performing arts, dus of het nou woordkunst is of muziek of wat, wat theater, wat het ook is, uh, bij de mensen thuis, dus in huiskamers of mm -hmm. op bijzondere locaties, in kerken of uh, in ons geval dus ook galerieën. En er zijn een aantal locaties in de Artroute Schiedam die daar meedoen, waaronder kunstwerk, uh, de Sodafabriek en wij dus ook. Ja. En wij hebben ontzettend leuke act, een uh, soort muziektheater... Van uh, Jasmijn Wagenaar. die gaat een voorstelling van een of drie keer geloof ik een voorstelling van een half uur doen mm -hmm. en die brengt ja een soort uh, zoals het zelf omschrijft een soort mix van levensliederen verhalen en ja, een beetje Ramses Shaffi, maar dan een beetje anders <laughs> ja, ja. dat is hoe ze het zelf omschreven dus uh, ja volgens mij wordt het heel leuk die komt dat bij ons doen in, ja. de, in de galerie. Op 1 februari. Op 1 februari. Want dat is de, de datum waarin al die mensen gluren bij de buren gaan gluren bij de buren ja. uh, in nederland maar zeker bij jullie ook. En kijk even op de website van Gluren bij de buren, dan kom je het allemaal tegen. Of ja. staat het, ja, bij het staat op de, op de, de, website, de web. website van Gluren bij de buren en ook op onze ja. website. Dat is uh, www.openheartexchange.com. Mm -hmm. En de speeltijden van uh, Jasmijn zijn om kwart voor één, kwart over twee en om kwart voor vier. Yes. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle voorbereidingen en alle dingen die nog moeten gebeuren. Want er is altijd veel werk te doen, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar dat doen we graag. C'est ma rivière comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souvienne quelquefois de mes dix premières années Il ne me reste plus rien Pas la plus pauvre poupée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 La, la la la la Tous les oiseaux de ma rivière Nous chantaient la liberté Moi je ne comprenais guère Mais mon père lui savait Écoutez Quand l'horizon s'est Noir. Tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir Et nous, on les a suivis à Paris De mes dix premières années, il ne me reste plus rien Rien Et pourtant les cieux fermés Moi j'entends mon père chanter Ce refrain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 Tell me how many times can we win and lose How many times can we break the rules between How many times do we have to fight? Teardrops van Emily de Forest. Dat was om je even nog wakker te houden. Nog half uur te gaan, blijf erbij. Zometeen een mooie column van Martijn Vroom. Thema bijeenkomst, adviesraad, sociaal domein. En Voor Emily de Forest hoorde je Sylvie Vortan met La Maritza. En dit is Denny Vera met Plastic Jesus. Saw a plastic Jesus Hanging on a mirror Heard someone Say a little prayer Saw a man die I watched his spirit rise Heard a neighborhood Cry behind a wall Of glass It doesn't matter It, hurts. it doesn't really matter if it hurts Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Kolom 142, het thema-bijeenkomst, de Adviesraad Sociaal Domein Leidstam-Voorburg. Ik zoals ieder jaar de Adviesraad Sociaal Domein weer een themamiddag georganiseerd. Het onderwerp was... Steen in de vijver ging over de veerkracht van de gemeenschap. Samenhang, sociale cohesie. Adviesraad Sociaal Domein is een groep mensen met allerlei kennis en kunde. En die adviseren de gemeente op heel veel onderwerpen over armoede. De manier waarop we de jeugdzorg inregelen. Maar het kan ook gaan over ons beleid of over de uitvoering daarvan. Sociaal Domein is breed. Van groot belang zo'n adviesraad. Een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste vorm van participatie... ...gevraagd en ongevraagd advies krijgen van mensen... ...die er eens goed voor gaan zitten. heel waardevol. De thema bijeenkomst begon met een toespraak van mevrouw Albers. Ik kende haar verder ook niet, maar... ...zij is adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Wat een heel goed verhaal. Over eenzaamheid, hoe een enorm impact dat heeft op sterftecijfers bijvoorbeeld. Nou, daarna was er iets over de Leidschendam-Voorburg in 2040. Over... Ja, ook eenzaamheidscijfers en samenhang en vrijwilligerswerk. En dat is heel actueel, want deze weken spreekt de politiek over de omgevingsvisie. En daarin staat opgetekend hoe, hè, de, welke visie de gemeente, de gemeenschap heeft... op Leid van Voorburg voor de komende jaren. Ook heel belangrijk. En tot slot ging het over welke steen gooit u in de vijver. Dat ging over wat is er nou nog meer nodig om die sociale samenhang te verbeteren... en naar een nog hoger niveau te krijgen. Zeker boeiend. En ik ben heel benieuwd naar...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 Alles uitgewist, heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij, ik heb me best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. gebleven. Ik in bed en drink weer veel te veel. Dit is mijn leven. Yeah. Onze toekomst was voorbij. Ik heb Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Cadans, dagen dat ik je vergeet. En ze zijn bezig met een revival Kadans. Ik ben benieuwd. Ik wilde graag uh, een theatertour. Daar hadden ze het over. 25.000ste wens. Stichting Ambulancewens. Een indrukwekkend getal. Maar vooral een uh, verhaal met een hart. Kees Veldboer junior over de 25.000ste wens die uh, werkelijkheid werd. Welke winst dat is, dat hoorden we straks na Nul Havens alleen met jou. De wind lacht, de zon streelt, wolken maken plaats voor het hemelsblauw, en daaronder liggen wij. Onder een deken van geuren. En we blijven het zolang het nodig is. Als de avond valt, verdelen we de sterren. Ik wil met jou een dag zonder eind. Alleen met jou. Wat we willen, gaan we doen. We stellen niets meer uit. Alles op groen, merdag altijd. Alles voor de liefde, blind voor de tijd. En we hebben nooit meer spijt. We blijven het zolang nodig is. Als de avond valt, verleden we de sterren. Ik wil met jou een dag zonder eind. Alleen met jou. Kees Veldboer, hij is directeur van de Stichting Ambulancewens. En ik kan hem meteen feliciteren, Kees, 25.000 wens. Dat is mooi. Ja, dank u wel. Ja. Ja. Um, ja, Want de Stichting Ambulancewens, voor mensen die dat nog niet weten, even heel kort, wat houdt dat in? Nou, Stichting Ambulancewens die vervult laatste wensen voor terminaalzieke patiënten die afhankelijk zijn van liggend vervoer. En dat doen we alweer sinds 2007. En per dag vervullen we tussen de 7 en 10 wensen met uh, speciaal voor ons gemaakte ambulances... Dat is wel een succes geworden dan toen jouw vader is daarmee begonnen hè, in ja, de klopt. tijd. Ja, Ja. Dus gewoon aan de keukentafel eigenlijk, ja, als idee? Thuis, <laughs> uh, bij ons thuis aan de keukentafel in 2007. Hij werkte bij de ambulancedienst en als oh. ambulancechauffeur. Hij en, was uh, daar wel uh, bij betrokken? Ja, zeker. Ja. En hij kwam er tijdens zijn werk achter wat voor verschil hij daarmee kon maken en wat dat voor iemand betekende. Mm -hmm. En toen had hij zoiets van, nou zo wil ik gewoon nog meer mensen helpen. En zo is hij echt ooit met dat ja, kleine idee begonnen thuis. En ja. uh, had natuurlijk ook nooit kunnen ja, dromen dat we zoveel mensen mochten helpen. Nee, want 25.000, dat is uh, niet mis Om mensen allemaal toch hun de laatste wens. Want eigenlijk is het de laatste wensen van mensen. Ja. Is dat emotioneel? Kan dat uh, Er zijn? zitten best emotionele wensen tussen. Uh, we proberen er ook natuurlijk wel... Ja, wij weten dat we de mensen niet meer beter kunnen maken, maar we kunnen ze nog wel een hele mooie herinnering geven. Ja, ja. Maar ja, wij zijn ook niet van steen, zeggen we altijd. Uh, ja, vooral als het hele jonge mensen zijn. Precies, uh, ja. Onlangs hadden we een jongetje van drie. Uh, ja, dat, dat doet ook wat met je. 25.000, ik neem aan dat je dat gevierd hebt. Dat gaan we inderdaad, daar gaan we bij stilstaan. Of daar staan we bij stil. Um, het woord vieren vinden we niet zo helemaal zo op zijn plek natuurlijk. Omdat er natuurlijk ook wel 25.000 mensen zijn die zijn overleden. Mm -hmm. Dus daar gaan we ja, op een respectvolle manier hebben we weer stilgestaan. Ja, uh, hebben jullie dan iets bedacht of zo? Ja, in de Lauriskerk in Rotterdam, uh, daar hebben we stilgestaan uh, bij, bij de 25.000ste wens. Uh, ja, daar steken we eigenlijk de laatste kaars aan uh, om stil te staan bij die 25.000 wensen. Eigenlijk een ingetogen bijeenkomst, maar wel ook vol vreugde... omdat je dit bereikt hebt, denk ik. Zeker, ja. Gewoon doorgaan daarmee? Daar gaan we zeker mee door, ja. ja. Of is er een uitbreiding op komst, of zeg je nou, dit is het wel? Nou, dit is het wel. Voorlopig uh, blijven we gewoon zo doorgaan en ja mochten We we kunnen altijd meer wensen vervullen. We hebben een wachtlijst met vrijwilligers. Oh. Uh, we hebben een reserveambulance staan. Dus in principe kunnen we altijd meer wensen vervullen. Door al die wensen vind je ook dat het gewoon door moet gaan en al die vrijwilligers met jou denk ik. Zeker ja, want je, je ziet vaak de verhalen van de, van de mensen erachter en ja, daardoor weet je gewoon waarvoor je het doet en hoe belangrijk het voor die mensen is. Zelf ben je ook nog helemaal betrokken bij het geheel, denk ik? Zeker, zeven ja. dagen in de week, ja. Maar niet meer vanaf de keukentafel, neem nee, ik Nee, nee, nee, nee. We hebben wel een hele grote keukentafel nu inmiddels. <laughs> dus dat, uh, ja, ja. Daar, daar zitten we ja, wel. Ja, maar ook het ook is een... iets meer professioneel geworden, denk ik. Zeker, ja. Ja, ja. ja we hebben natuurlijk, uh, ja, doordat je te maken hebt ook gewoon met strengere wetten en regelgeving, hebben we overal verzekeringen voor nodig. We zijn mm. aansprakelijk uh, voor als wij de patiënt meenemen, natuurlijk. ja. Um, ja, de trainingen, scholingen van de vrijwilligers, alles kan niet meer zoals aan de keukentafel. Nee. Komt daar nog een medisch advies aan te passen trouwens, als mensen de, de, dat willen gaan doen? Ja. Um, nou, in principe zijn onze wensplanners die dus in dienst zijn bij ons, dat zijn verpleegkundigen. Okay. En die uh, schatten in of dat een wens wel of niet haalbaar is. En als we twijfel hebben, dan overleggen we met de behandelend arts van de, van de patiënt. Um, en heel veel wensen worden ook aangevraagd door verpleegkundigen uit het ziekenhuis... Uh, of door familieleden en dan weten we ook wel een beetje het verhaal erachter. Ja, precies. Dus ja. dan heb je het al. Maar het is helemaal uh, goed georganiseerd en zonder dat het risico oplevert. Ja, er altijd een verpleegkundige mee die alle medische handelingen ook mag ja, doen. precies. Uh, en de chauffeur die meegaat, die is ook helemaal getraind. Dus ja, in principe kan er niks misgaan. Kan er niks misgaan, dat zou je nee. kunnen zeggen. Ja. Een degelijke organisatie, de Stichting Ambulancewens. Als mensen daar meer over willen weten of willen sponsoren... of jullie willen bereiken met, voor iemand die een wens heeft... hoe, hoe kan dat op de goede manier? Een uh, nou, wens kan zeven dagen in de week worden aangevraagd... via onze website, ambulancewens.nl. Hmm. Uh, en ze kunnen ook telefonisch zeven dagen in de week contact opnemen. En staat dan, ook uh, op de website. Zeker, nummer. ja. Geweldig om dat allemaal uh, mee te maken. De 25.000ste wens uh, ga je voor de 50.000? Daar gaan we zeker voor. Nou, dat is een heel mooi streven om dat te gaan doen van de Stichting Ambulance Wens. En Kees Veldboer, hij vertelde erover. Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen. En als je een wens wil laten vervullen, dan is er altijd ruimte voor. Zeker. Dank je wel voor het gesprek. Bedankt. En heel veel succes met de volgende 25.000. Dat ...van maandag 26 januari. Het is bijna middernacht. Ik ga je wel tussenwisselen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. Kijk eens op www.latenavond.nl ...of like en deel ons op Facebookpagina. Dat vinden we ook altijd leuk. Dankjewel aan alle medewerkers hier... ...die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt. Ik ben er weer. Even kijken. Ja, woensdagavond ben ik er weer. En morgenavond zit hier Bert Wolf. Zelfde stoel, zelfde studio. Eh, andere stem. En andere plaatjes. En andere onderwerpen. En ik zou zeggen, lekker luisteren morgen. We gaan eruit met eh, Carlton, Larry, Hill Street Blues. Tot woensdag. Eh, Tot middernacht. De late avond. Met Norbert Ketting.